Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank heeft het noodkrediet aan de Grieken... verhoogd met nog eens 3 miljard euro. Dat melden verschillende persbureaus op basis van ingewijden. Dat bedrag is nodig om de geldvoorraad van de Griekse banken aan te vullen... nu de Grieken massaal geld opnemen... Om te zorgen dat er genoeg in kas is, maken de Griekse banken gebruik van het noodloket van de Europese Centrale Bank. Naast andere leningen hebben de Grieken tot nu toe 85 miljard euro aan extra noodsteun ontvangen. Dat bedrag gaat nu dus verder omhoog. De 21-jarige man die gisteren negen zwarte gelovigen doodschoot in een kerk in Charleston, South Carolina, heeft een bekentenis afgelegd. Dylan Roof wilde met de aanslag een rassenoorlog ontketenen, zegt een Amerikaanse functionaris. De gouverneur van South Carolina vindt dat Roof de doodstraf verdient. De man werd gisteren na een klopjacht opgepakt. In Londen is een dode verstekeling gevonden die waarschijnlijk uit een vliegtuig is gevallen of gesprongen. Zijn lichaam lag op het dak van een kantoor. Een andere verstekeling overleefde de vlucht van Zuid-Afrika naar Groot-Brittannië wel. Hij werd zwaargewond ontdekt op het Londense vliegveld Heathrow. De twee zouden zich hebben verscholen in een toestel van British Airways. Slechts 10 kilometer voor de eindbestemming viel een van hen naar beneden. British Airways gaat met de politie uitzoeken wat er is gebeurd. De Servische premier Fucic is bereid om naar Srebrenica te gaan... voor de herdenking van de moord op duizenden moslims. Dat meldt persbureau Reuters. De enclave werd twintig jaar geleden door de Bosnisch-Servische troepen... van generaal Mladic onder de voet gelopen. In de dagen daarna werden duizenden moslims vermoord. Fucic zei op een persconferentie in Belgrado... dat hij de herdenking op 11 juli wil bijwonen... als dat niet te moeilijk is voor de Bosniërs. Hij wil er zijn respect betuigen aan de slachtoffers. Het weer is wisselend bewolkt met buien, alleen het zuidwesten blijft vrijwel droog. Het is 14 tot 17 graden. Komende nacht en morgenochtend blijven buien mogelijk. Morgenmiddag vaker zon dan 16 tot 18 graden. Dit was het en hoor. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 3 kilometer file bij 1 brugge. De andere kant op richting Amsterdam bij 1 brugge ook 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 5 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar 4 kilometer bij Knopend Velsen. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat 9 kilometer file tussen Afrit den Dodder en Leusden. Ook op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort Vathorst 5 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag heeft 2 kilometer file bij Was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 En we hebben namelijk uh, één nieuwe binnenkomer. Dat betekent ook dat uh, één iemand uh, de lijst deze week niet meer heeft gehaald. En na 15 weken is dat de uh, Z featuring Selena Gomez. I want you to know. De hoogste positie die uh, hun hebben gehaald is de achtste plek. Vorige week nog op de veertigste. En nou dus uh, helaas uh, net uit de lijst. De snelste stijger deze week die is maar liefst uh, 22 plaatsen gestegen.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 Hey, voor degene die bij ons op Facebook zitten. Facebook.com slash EuroBreakdown had je het kunnen lezen. Sander is er niet vandaag, maar ik heb een Astra verbindingje met hem gelegd. Hij heeft een chip in zijn hoofd gekregen waardoor ik hem wel kan verstaan. Sander, ben je daar toevallig? Ja, daar ben ik. Jeetje, je bent er echt. Ja. Wat leuk. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, waar ben je op dit moment? Ja... Dat wil iedereen wel weten. Ja, waar zit je nou? Tegenopje. oh ja, maar dan gaat het helemaal niet meer met mijn astra je Beetje jammer, weer? Ja. Nee, je zit even nog in de studio voordat je naar het uh, haringhappen gaat. Iedereen die uh, op dit moment uh, achter de radio zit, achter de computer of voor de televisie. Achter de televisie wordt lastig, want dan zie je niks.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 betrouwbaar, Maar wel origineel. Op drie was dat dus vorige week. Klingon met Riva. Restart the game. Twee voor lunch. Money Lewis met Bills. En op nummer één. Met count. Don't worry. Deze week beginnen we dan uh, met de lijst. Op 36 met Paulina Een uh, Million Voices. The Euro Breakdown. The countdown of the continent. We are the world's people. Different yet we're the same. We believe. We believe. In the dream Praying for peace and healing I hope we can start again We believe, we believe In the dream So if you ever feel the love is fading Together like the stars in the sky 36 en uh, daar uh, zijn we ook meteen mee begonnen. Baby, we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 started. Calls me, finding my way back to you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 Met uh, dit nummer, Love Frequencies, uh, zijn ze zeven plaatsen gestegen. Van 38 naar 31. En Love Frequencies ze doet het niet alleen, nee, ze doen ze samen met de Yannick Divay. De prachtige reality. En dan zijn we toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. En het is ook, uh, ja, ik zal het uh, maar... Uh,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 Het zijn de uh, Single Waiting for Love. Is it a VG Nieuw binnengegaan met deze week in New York Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle. There can't be defeated. For every tyrant to tear apart. Something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. Thank the stars this Friday. I'm burning like a fire gun wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday.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 En dan twee weken in de lijst op nummer 33... Deodor met featuring Chris Brown met Five More Hours. En op nummer 32, Years and Years met King. En op 31 hebben we Lost Frequencies featuring Yannick D.V. met Reality. En we hebben hem net gewoon nieuw binnengekomen deze week op nummer 30... Avicii met Waiting for Love. De, de Euro Breakdown op vrijdag. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan snel door uh, met nummer 29 van deze week. Dat is James uh,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 De te voir même dans un sommeil éternel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 mijn un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel.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 Peter James op 29 deze week. Tweede week dat ze erin staan. Dus uh, vorige week nieuw binnengekomen op uh, 35. Maar dit is ook wel een uh, hele mooie plek voor deze Franse groep. En we kennen hem natuurlijk van uh, Juntier allemaal. Uh. Hey, dit is uh, nummer 26 voor je. Hayden James. En ja, zo heet hij inderdaad. Something about you. Something about you. Something about you. It's on the battery. It's on the batcher. It's on the batcher. It's on the batcher. It's on the batcher. It's on the batcher. It's on the battery. It's on the battery. It's on the battery. It's on the batcher. What about a hit? What about a hit? Oh, your love start to shake.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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hit van Europa met Maurice Mulder Listen to the sound of thunder rolling in the soul all under by beneath the skin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 Back. Be you enemy or oh brother We were put here to discover The heart that beats within each other We're gonna rap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 We're gonna wrap up, wrap up, up. wrap up, up, wrap up, up. We're wrap up, wrap wrap up, wrap up, wrap up, wrap up, wrap up, wrap up, wrap up, wrap up, wrap wrap up, wrap up, wrap Nummer 24 uh, voor deze bellen: A Euro Breakdown. Ja, dat klopt met uh, Rhythm Inside, Louis Note 2. Ik uh, zou niet weten hoe ik het moet uitbreken. Ik denk dat het uh, grotendeels Frans is. Want in uh, 2014 werd hij uh, bekend door zijn uh, deelname aan jou. Hoe kan het ook anders? De Voice Belgique. De Baalse editie van The Voice, uh, waarin hij tweede werd. In nou, 2015 werd hij door de RTBF afgevaardigd naar het Eurovision Songfestival in Wenen. Daar haalde hij uh, met het nummer wat je net hoorde: Rhythm Inside de finale. En uh, uiteindelijk werd deze de beste man, uh, vierde. Van de 27 landen die uiteindelijk uh, meededen, die in de finale zaten. Ah ja, hij heeft uh, niet veel andere platen nog uitgebracht eigenlijk. Zeg maar gerust uh, helemaal niks. Hij heeft wel een paar nummers uh, gecoverd toen hij uh, bezig was met The Voice bijvoorbeeld uh, in de Blind Edition En heeft hij uh, Diamonds gedaan van Rihanna. En uh, Counting Star van Ronnie Republic uh, in de Beatles uh, gezongen. Uh, Otis Redding, I've been loving you too long. In de live uitzending, uh, de tweede live uitzending in uh, 2014 uh, was dat.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 Hij heeft goede nummers gezongen van andere artiesten. Maar goed, het belooft dat we nog waarschijnlijk veel meer van hem gaan horen. Van deze Louis Notte. 24ste plek dus met Rhythm Inside. Hey, het volgende uur krijgt mij nog even een kleine resume met wat we allemaal gedaan hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 16 van deze week.